7 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Minister Rosentaal roept de Egyptische ambassadeur op het matje... ...vanwege het weigeren van een visum aan het PVV-kamerlid De Roon. Die zal aanstaand weekend met een delegatie van de Tweede Kamer... ...een werkbezoek brengen aan Egypte, maar dat bezoek is nu afgelast. Volgens De Roon krijgt hij geen visum omdat hij het geweld tegen... koptische christenen in Egypte etnische zuiveringen heeft genoemd. Partijleider Wilders vindt de weigering een grove schande... ...en riep rozentaal op om officieel protest aan te tekenen. De minister laat nu weten dat hij de Egyptische ambassadeur op zijn ministerie zal ontbieden. Premier Berlusconi is in overleg met president Napolitano. Volgens partijgenoten van Berlusconi is hij niet van plan zijn ontslag in te dienen... ...maar wil hij overleggen over de ontstaande situatie. Vanmiddag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement niet meer kan rekenen op een meerderheid. Het parlement keurde de jaarrekening over 2010 goed... ...maar een meerderheid van de leden onthield zich van stemming. Later vandaag komt er mogelijk een vertrouwensstemming over Berlusconi. Zijn coalitiepartner Bossi heeft hem al gevraagd af te treden. Minister opstelte is bereid de wietpas in sommige zuidelijke gemeenten later in te voeren dan 1 januari. Hij wil van koffieshops besloten clubs maken waar alleen nog Nederlanders in mogen met een speciale pas. Gisteren riep een meerderheid van de gemeenteraad in Maastricht op Stelte op invoering een jaar uit te stellen. Maastricht vindt dat er eerst nog allerlei dingen moeten worden geregeld. Opstelte benadrukte vandaag dat in het zuiden 1 januari de invoeringsdatum blijft, maar als een burgemeester hem ervan kan overtuigen dat het echt niet kan, is een kleine overgangsperiode mogelijk. Uitstel van een jaar vindt Opstelte te lang. Het weer, steeds meer opklaringen en plaatselijk mist, het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS. Dit is Wijnald bij de ANB. Het is een moeizame avondspits, zeker bij Amsterdam. Er staan nog 25 files. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Bussum en Knoopend Diemen. 10 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Hodendrecht, 6 kilometer. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Zijn bij Muidenberg twee rijstroken dicht na een ongeluk. Het loopt daardoor ook vast op de A1 vanuit Amsterdam. Voorknopend Muidenberg staat 6 kilometer. A9 naar Alk maar tussen Badhoevedorp en knooppunt Velzen 11 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A10 West naar Zaanstad voor de Coenternol 7. Op de A10 Zuid bij het Amstel Businesspark 8 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Linette 8. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 7. En de N236 Hilversum richting Weesp. De weg is nog erg druk door eerdere problemen op de A1. Tussen Ankeveen en Weesp staat 7 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Henny van Petergram en vandaag hebben we weer het programma in Stamfordse Zaken. Ik spreek vandaag met Joyce van Ommeren en zij is van Le Petit Câteau op zijn Frans. Dat klopt. En wat betekent dat? Het taartje. Oh, een taartje. Ja. Kijk eens aan. Ja. En, uh, je maakt dus taart, heb ik begrepen? Ja.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 Dat heb ik gedaan en die uh, vonden hem zo mooi en ik dacht nou dat is wel heel leuk en toen ben ik daarin verder gegaan en eerst voor vrienden en bekenden en voor familie en toen later dacht ik nou nu moet ik er echt wel wat, uh, wat voor gaan vragen want uh, ja dat, dat gaat op deze manier niet meer en uh, zo is het eigenlijk uh, steeds verder gegroeid. Ja, dus je ja. begon met een cursus. Wat ja. was dat voor cursus? Een workshop taarten te decoreren. Oh, ja. Ja, ja. ja, gewoon de basisworkshop workshop om, uh, om marzipijn taarten te maken. Ja, dus je doet veel met marzipijn begrijp ik? Ja, je? marzipijn en fondant. Oké, okay. ja. wat, wat smaak je daarvan? Wat ik daarvan maak, uh -huh. uh, diverse taarten, cupcakes, bruidstaarten, verjaardagstaarten. Uh -huh. um, ja, nou ja, je kan ze gek niet opnoemen. Uh, alle kinderfiguren kunnen erop geboetseerd ja. worden. Um, uh, ja, uh, nou, je, eigenlijk kan je heel veel kanten op.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 ja, dat is wel heel ja, erg leuk. Ja, ja. En je maakt dat allemaal zelf met de hand. Dus ik maak alles zelf met de hand en ja. alles wat in de taart ja. zit is eetbaar. Ja, ook oh, geweldig. Ja, ja. ja dus als er lekker. een taart gestapeld wordt, normaal gesproken worden er dan van die plastic stokjes ingestoken, dat noemen ze dowels, zodat de taart niet instort als je hem gaat stapelen. En ik doe dat allemaal met chocoladestokjes, zodat uiteindelijk oh. toch alles eetbaar ja. is. Oh zelfs die stokjes. Ja. De stapeltaart bedoel je met lagen. Lagen tijd. Ja. Aan de onderkant en dan steeds een hoger. Correct. Hoe hoog kan dat van een stapel? Um, ik durf niet te zeggen. <laughs> tot hoe hoog het kan, maar ik heb zelf ben ik tot nu toe tot vijf hoog gegaan oh. en dat ging goed. Dus uh, um, ik denk dat je nog wel een stukje hoger kan, maar dan moet je het wel heel goed uh, ja. Ja, stutten met, met stokjes. Of, uh, ja. Ja, ja. Ja. Maar zover ben ik nog niet gekomen. Nee, dat zal mee. Want dat ziet er altijd heel leuk uit. He. Van bruistaarten zie je dat ook, al die lagen. Maar ook misschien andere soorten festiviteiten waar dat bij gebeurt.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 En wat deed je in het verleden? Want je, je bent, hoe lang ben je met het taarten bezig eigenlijk? Sinds oktober 2010 uh -huh. en sinds januari uh, 2011 officieel een bedrijf. En ik werk ook bij, uh, bij een ander bedrijf, uh, daar uh, worden leren babyschoentjes verkocht en daar werk ik als office manager. Oh, dat is weer wat anders, ja. maar wel met, iets met kinderen. dus. Ja, klopt. En dat zit in Zandvoort ook? In Aardenhout. Oh, leuk. Ja. ja. ja. Uh, heb je er over gedacht om je taartenbedrijfje groot uit te breiden en dan te stoppen met uh, schoentjesverkopen? Of in uh, welke die, fase zit je? Die, die hoop is er wel. Ja. En ik heb echt wel heel veel ideeën waarvan ik denk, god, ik denk dat dat wel zou moeten gaan werken. Maar ik wil het gewoon heel rustig aan doen. Ja. Ik wil het rustig aan opbouwen, beetje bij beetje. En goed over na kunnen denken van, van wat wil ik, wat is er mogelijk. Uh, ja, dus ik, ik neem er gewoon de tijd voor. Ja. Oh, en het is wel begonnen wel. met alleen maar taart te maken. Nu geef ik ook al workshops. En ja, ook aan bedrijven workshops. Dus er komt iedere keer komt er een stukje bij. Ja. En uh, ja, wie weet wat de toekomst uh, brengt. Ja, het is geweldig. Ja.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 En uh, nou, dat loopt heel erg goed. Dat is ook ontzettend leuk. En het zijn ook allemaal verschillende mensen bij elkaar. Dus dat is heel gezellig. En ook veel vrijgezelle feestjes. Daar heb ik ook veel aanvragen voor, inderdaad. En ik wilde toch heel graag ook een workshop geven zonder Haiti. Ja. Omdat sommige mensen het dan toch net te prijzig vinden. En toen ben ik op zoek gegaan naar een workshopruimte. Dat is best heel lastig. Ja, het is ook wel moeilijk te vinden. Ja, ja, ja, dat zou je niet verwachten. Ja, ja, het is moeilijk omdat als je iets vindt, is het vaak heel prijzig. Ja. ja. En uh, uiteindelijk met, met uh, Pluspunt goed gesprek gehad. En daar heb ik nu de keuken gehuurd voor het hele winterseizoen. Geweldig. Dus van september ja. tot mei. En in die periode zijn dan ook nu heel veel workshops gepland in de avonden. Okay. En uh, uh, zonder Haiti. Ja, kijk aan. Ja. ja, dus dan is het van 7 tot 10 leren de mensen in één avond de basisbeginselen ja. van een marsepeine taart maken. En dat is, de cursus is één avond dus? Eén avond. Ja, zowel, in drie uur tijd heb je mooi. je eigen taart die je zelf ja. hebt gemaakt van het begin af aan en die ben ja. je mee naar huis. Zo, ja. dat is geweldig. Dus je en... bakt hem ook nog in de oven. Dat doe ik thuis. Ja, dat ja. is een hele proces. Dat duurt ook. Nee, ja. <laughs> gaat niet lukken. De keken worden van tevoren okay. bij mij thuis gebakken. Ja. Die neem ik mee. En vanaf daar gaan de mensen zelf beginnen. Dus ze ja. worden in lagen gesneden. De taarten worden gevuld. Ze worden afgesmeerd. Dan bekleed met marsepein die ze zelf geverfd hebben in een bepaalde kleur die, die, die ze mooi vinden. En vervolgens versierd. Leuk en dan ga je ja. dus met een versierde taart uh, die nou, je zelf ja, dus, hebt gemaakt. Naar huis. Ja, die zitten wij, ja, ja. ja, dus dat is hartstikke leuk. Ja, helemaal leuk. En dan zijn er de basisworkshops, dat is dan die basistaart maken, maar ik geef ook workshops met barbie te maken, dus dan leer je zo'n prinsessentaart te maken ja, met zo'n Barbie-koppen in.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 uit. Ja. ja, wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops af? Zijn dat ze uh, <laughs>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 La gorge la mange la vie Marie ma Oh, Die me pijn, n'est pas que je t'aime. Le temps se le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui t'en semt, je les préfère. Marie-Divine, sans mousseline. La cuisine, je t'imagine, ik zie, ik zie, ik zie, ik zie, ik zie, Dit is CFM Zandvoort, Henny van Petergem en in het programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag spreek ik met Joyce van Ommeren. Zij heeft een taartenshop, Le Petit Cateau, een kleine taartje, begrijp ik, zo heet het. En uh, we hadden het net over alle taarten die je kan maken. En je geeft ook workshops, begrijp ik. Ja. Vertel eens, uh, wanneer is de volgende workshop? De eerstvolgende workshop um, in het Pluspuntgebouw die in de avonden plaats, plaatsvindt is op 15 september. Dat is altijd van 7 tot 10. En uh, de workshop met HIT, die is op... 18 september, op zondag 18 september. En dat is bij Beats Club Take 5. En dat is overdag. Ja, als ja. mensen kunnen kiezen of s ja. avond of overdag. Klopt, bedoel. klopt. En er staan voor het hele seizoen workshops gepland. Tot, uh, tot 24 mei. Ja. En die zijn te vinden op de website. En hoe lijkt ze jouw website? Oké, okay, dus iedereen kan dat even nazoeken ja. op internet. Ja, en daar kan je ook inschrijven ja. oh, en uh, ja. meer informatie vinden over de tijden, over prijzen en wat we zo al gaan doen.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 Nee, nee, en de, degenen die de cursus volgen, die kunnen dus misschien kiezen of ze in het platte vlak bijvoorbeeld iets met hartjes doen om uit te steken. Of dat je iets, bijvoorbeeld een roosje maakt wat drie-dimensionaal is? Ja, dat kan wel, alleen um, marsepijn is uh, op basis van amandelen.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 Ja, dus in de workshop is het meer een soort Plat. platte taart. Ja. En degene die jij zelf maakt voor de mensen, als er een feestje is of iets, dat is meer... 3D. 3D, wat klopt je zei. Oh, ja, okay. klopt. Dus dat is een beetje verschillend. Dat ah. is verschillend, ja, omdat je gewoon in, ja. in drie uur niet de tijd hebt om het uit te laten harden. Ja, maar je kan wel inderdaad roosjes erop boetseren, die, wel, die staan. Zolang het niet te hoog is... Kom je dan heel eind met mascarpijn ja. en fondant kan je ook wat dunner uitrollen, waardoor het allemaal net iets fijner wordt. En dat kan je met mascarpijn niet, anders gaat het scheuren. Ja. Um, dus dat, uh, ja, dus de 3D taarten da daar geef ik niet echt een workshop in nee. Nee, nee. maar nee. Dat, dat kan je zelf dus wel heel goed. Ja, dat kan ik zelf ja. wel en en uh, en uh, daar uh, ja. Daar ben ik ook heel veel mee bezig en dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Ik vind het ook erg leuk als ik weer een opdracht krijg van een figuur die ik nog niet gemaakt heb. Oh, ja. En uh, ja, er komen er wel steeds meer, dus dat wordt lastig. Nee, <laughs> nee maar dat, uh, ja, dat doe ik zelf inderdaad wel. Ja, wat ja. figu figuren zijn nu een beetje uh, in, zeg maar? Ah, mag. Nou, uh, Bomba mm. is erg in, weet je wel, het, uh, ja, het klauwtje met de gele muts. Um, Hello Kitty heel ja. veel gevraagd, oh ja. Nijntje, ja. ook echt veel en voor de jongens heel veel cars, mm. Thomas de trein, um, ja. Nou, dat zijn wel een beetje... Ja, prinsessentaarten. Ja. Prinses oh ja, Lily v, v, geloof ja. ik, heet die prinses. En uh, die, die, dat elfje van, uh, goh, hoe heet het, Tinkerbell. Ja. Uh, nou ja, goed, even, dat zijn wel een beetje de meest gevraagde taarten. Ja, ja, ja. En die boetseer je dan zelf helemaal gelijkend? Ja, maar. die boetseer ik ja. helemaal gelijkend. Ja, klopt. Laatst ook een K3-taart voor iemand gemaakt. die Helemaal, nee, helemaal ja. van K3, met de K3-poppetjes ja. erop. En uh, ja, ja, dus dat is echt heel leuk. Voetbaltaarten, hele voetbaltaarten. Oh ja. uh, ik heb een taart gemaakt voor een baby shower van, van Lange Frans, van de rapper. Oh ja. En daar heb ik de babybillen helemaal opgemaakt ja. in een luier met voetjes erlangs. Dus ja, eigenlijk is er echt heel veel mogelijk. Ja, maar ja. dat is iets heel creatiefs. Ja, klopt. Je bedenkt zelf dan een beetje hoe het wat. Ja, ik doe wel uh, veel ideeën op.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 Ja. We hebben het nu een beetje gehad over de, de buitenkant, zeg maar, en fondant. Wat zit er in die vulling in de taart? Dat vind ik altijd interessant. <laughs> nou, er is een standaardvulling vulling uh, die, uh, die ik veel gebruik. En dat is een vanille botercrem. Dat is even wat steviger dan slagroom. Dus dat stort ja. niet zo gauw in. Want een taart met marsepein wordt best wel zwaar. En zeker als je er ook nog poppetjes op gaat zetten. Uh, dus dat blijft wat steviger. En dan vaak gewoon een vier confiture. Maar... Alles kan erin. Want ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh. vulling, Voor de bruidstaart een champagnecreme, frambozenmoes, eh, banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan ja, je het zo gek maken als jezelf wil. Waar heb je dat allemaal vandaan en geleerd? Dat is interessant. Nou, niet, want eh, dat, ja. dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. In receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie.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 Ik maar En we een liefde Estoy conociendo conociendo ahora y es que en ik estoy je je leren kennen, en ik ben je leren kennen. Ik en ik ben je leren kennen. Ik ben je leren kennen, en ik als ik eenmaal eenmaal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 en uh, er komt uh, over een maandje een hondje bij ons wonen. Ja, dus dan hebben we het daar ook weer druk mee. Dus dan gaan we lekker wandelen. En uh, dan wordt dat de ja. volgende hobby. Ja, natuurlijk. En de kinderen samen ja. Die weten ja. ook wel eens uh, iets poetsen. Helpen die wel eens een beetje? Ja, die helpen mee. Die uh, gaan hun eigen taartjes maken. Ik was van de week jarig. En, uh, en toen, uh, heb ik heb het niet gevierd. Maar ik heb gezegd, ik maak voor jullie een mini taart. Die heb ik gevuld met, met, met wat vulling en bekleed. En vanaf daar mochten ze hem zelf helemaal dus dat oh, uh, hebben ze heel mooi gedaan. Dus ze hebben de taart voor mama gemaakt? Juist, en inderdaad. Ze hebben de taart voor mij gemaakt. Dat was hartstikke leuk. Ja. En heel lekker. En heel, heel lekker. lekker. En, en ze, ja, ze vinden het hartstikke leuk om te doen. Dus, uh, uh, ja. Hoe oud zijn ze? drie en vijf. Oh ja, dat is echt ook zo leuk. Ja. Dat, dat, dat, ja, ze dat zien het doen. echt als kleien. Ja. Ja. En uh, ja, het is alleen wel, ik geef ze een stuk marsepein en dan na uh, drie minuten dan, dan denk ik, waar is de marsepein? En dan hebben ze dat stiekem opgegeten. <lacht> dus er zit nooit zoveel over de taart, maar ze eten het gelijk al op. Ja. Maar goed, dat, uh, dat hoort er ook bij, toch? Ja, <lacht> bijvoorbeeld met Sinterklaas, zit ik te denken. Dan heb je dan ook bijvoorbeeld iets dat je iets met Sinterklaas maakt, of met kerst of met Pasen, speciale of dingetjes. Ja, ik heb uh, um, als je kijkt op de website voor de workshops, ja. daar staan op, rond de data van Sinterklaas en Kerst geef ik Kerst en Sinterklaas workshops. Okay. Dus dan gaan we iets ja. van leuk van een, van een zwarte pietje poetsen of, uh, of, of een leuk mooie kersttaart maken met een hersen ja. erop of, of <laughs> ja, iets in die richting. Dus er zijn ook echt wel thema workshops op bepaalde data. Met Valentijnsdag willen we nog iets doen. Ja. En, en uh, Moederdag uh, willen we nog iets, ja. uh, iets, uh, iets gaan doen. Dus dat zijn al, al die belangrijke data zeg maar waar je iets mee kan. Daar hebben we ook wel wel workshops in. Ja, En doe je dit allemaal alleen? Of samen met een vriendin? of Hoe doe je dat? Nou, ik doe nu alles alleen. Ja, ja. ja, en dat is soms ook wel een beetje gekke werk eigenlijk. Maar ik vind het ook heel moeilijk om nee te zeggen. Mm. En dan, dan ja, om, om, omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vind. Ja, natuurlijk. Dus, uh, ja, maar loop het loopt wel een beetje uit ja. de hand. Ja. ja, je hebt wel een goede klanditie dus. Ja, klopt. Ja. Hoeveel mensen kunnen er op zo'n workshop komen? Nou, maximaal tien. Oh ja, ja. Ja, zo tussen de acht en de tien personen. Mm -hmm. Het varieert ook een beetje van wat voor workshops, want als ik de stapeltaart workshop heb, dan wil ik er echt maximaal 6. Want daar ben je gewoon veel, veel intensiever bezig en daar is gewoon veel meer uitleg bij nodig. Ja. En uh, je moet de groepen niet te groot maken, want anders kan je niet iedereen de aandacht geven die ze, die ze nodig hebben of zouden ja. willen hebben. Mm -hmm. Ja.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 Nee, dat is ook zoiets. Ja. De mensen denken: oh help, wat, wat doe ik met die taart? Ja. Dan kom ik drie kilo bij <laughs> in een week of zo. Nee, je kan het natuurlijk invriezen, dat is slim. En uh, hoe zie je jezelf uh, in de toekomst, over vijf jaar bijvoorbeeld? Nou, ik hoop dat ik dan nog steeds bezig ben met waar ik nu mee bezig ben. En uh, dat ik uh, uh, het uh, meer heb uit weten te bouwen. Ja. Uh, misschien uh, echt een eigen ruimte die ik gewoon voor vast huur. Uh, in of om zandvoort ergens in deze omgeving. Misschien met een, uh, een soort, ja, dat je een soort. De, de, Winkel met een atelier of zo erbij hebt waar je workshops kan geven en waar je ook bepaalde taartproducten verkoopt. Ja. Uh, nou ja, zoiets dat, dat lijkt me heel erg leuk en uh, ja, dat is wel een beetje mijn streven. Ja. Ja. ja, want je verkoopt nu nog niet iets van ingrediënten of zo wat de mensen kunnen gebruiken? Nee. Doe je dat? nee, dat doe ik nog niet, uh, uh, maar puur omdat ik er gewoon geen tijd voor heb gehad. Nee. Ja. Ik, heb, uh, ik, ik, ik, ik moet mijn website bijhouden, de administratie bijhouden voornamelijk taart te maken. Uh, ik kom gewoon tijd kort. Als ja. het elf uur s'avonds is, de, en dan moet ik nog zoveel dingen doen. Dan denk ik, ja, ik, ik kom er gewoon niet aan toe. Ja. Ik kom er niet aan toe. Dus ik moet er gewoon eens een keer tijd voor vrij gaan maken... om daar eens goed over na te denken en uh, ja. Ja, wat meer actie te ondernemen. Ja. Ja. Ja. Het programma is ook uh, een beetje bedoeld voor de beginnende ondernemers. Hoe is het jou bevallen om zo'n uh, ja. zaak te starten?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 ja. Toen ben ik uh, gewoon er eens rustig over na gaan denken van nou wat wil ik daar nu als eer, eer, in eerste instantie. Wat is te combineren met mijn huidige werk? Ja. Want daar wil ik nog niet mee stoppen. Um, uh, nou ja, zo ben ik hiertoe gekomen en weer teruggegaan naar de Kamer van Kopen om Uiteindelijk ingeschreven. En met behulp van wat vrienden die.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 nou, ja, wat fijn. Ja. Dus dat was echt voor jou heel goed op te zien Zeer zeker, ja. ja. En ik heb ook veel met andere mensen gesproken over hoe zij ja. dat deden... en wat zij ervan dachten, ik, wat, wat ik wel of niet zou moeten doen. Gewoon heel veel ideeën ingewonnen. En ook gewoon naar andere mensen gekeken die zoiets doen, ja. iets soortgelijks. Uh, van hoe doen zij dat? En Ja, en, uh, ja. ja. ja geweldig. Ja. Dus dat is zo helemaal gegaan. En financieel, hoe doe je dat? Je moet dan alles noteren...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 want dat is toch handig in zoiets hè? we hebben altijd aan het eind van het programma nog de shout out van waarom zouden we bij jou deze cursus gaan doen of zo'n lekkere taart bestellen en specifiek bij jou mag jij antwoord geven waarom waarom je een pc bij mij gaat bestellen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 Didn't they always say we were the lucky ones? And I guess that we were once, but we were once.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 No, it's not my fault no. Maybe all the plans we made might not work out But I have no doubt, even though it's hard to see I've got the faith in and I believe in you and me Time. Hold on. I promise it'll be alright. 'Cause it's you can be together, and baby, all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. En mei in de Zit zo met u Hadora, would no simple, best simple, Oud, nou ga, wat laad over. Boller in navischuabel, oholette. Boller in navischuabel, oholette. Boller in navischuabel, oholette. Als een mens aarzel, aarzel. Kon erin abishua, be ohol etzadik. Kon erin abishua, be ohol etzadik. Kon erin abishua, be ohol etzadik. Kon erin abishua, be ohol